Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De eerste gedeporteerde migranten zijn vanuit de Verenigde Staten aangekomen in Rwanda. Het gaat om een groep van zeven mensen. Over hun nationaliteit wil een woordvoerder van het Rwandese leger niks zeggen. Ze zijn elf dagen geleden al geland. De Amerikaanse president Trump wil miljoenen illegale migranten in de VS... zo snel mogelijk uitzetten, ook naar een ander land dan het land van herkomst... Begin deze maand werd bekend dat Rwanda maximaal 250 migranten zou opnemen. Na jaren in de anonimiteit is Astrid Holleder... voor het eerst herkenbaar voor de camera verschenen. Bij RTL Boulevard werd een video getoond... waarin de zus van crimineel Willem Holleder zei... dat ze haar identiteit en bestaan terug wil. Astrid Holleder heeft sinds 2015 meermaals getuigd tegen haar broer. Die werd veroordeeld tot levenslang... Met angst voor vergelding zat ze ondergedoken. Astrid Holleder zegt nu dat ze haar werk als advocaat weer wil oppakken. Daarnaast zal ze te zien zijn als duider in het nieuwe programma RTL Tonight. In het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream pijpleiding heeft de Duitse politie zes Oekraïnse verdachten in beeld. Dat blijkt uit onderzoek van Duitse media. De zes zaten op een zeiljacht dat bij de sabotage werd gebruikt. Een zevende verdachte zou inmiddels zijn omgekomen... Nord Stream was een duits russisch miljardenproject om Russisch gas naar West-Europa te krijgen. In 2022 werden de gaspijpleidingen opgeblazen. Aardwetenschappers hebben ontdekt wat de oorzaak was van de grootste aardbeving in Europa 250 jaar geleden. Onder de oceaanbodem bij Portugal is gesteente gevonden in de vorm van een druppel... die een breuk kan veroorzaken in de aardkost... Het weer vrijwel overal droog. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in de middag regen en maximaal 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bij Amsterdam staat nog steeds file op de A10 Zuid en Oost. Bij Durgerdam richting het noorden, daar heb je nog 25 minuten op onthoud. Het is er druk door de afgesloten Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 the murmur of a morning breeze up there the rattle of the milkman on the stair sure that's music mighty fine music the singing of a sparrow in the sky the perking of the coffee right nearby there's my favorite melody you my angel me, I hear music, mighty fine music, and anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing this song.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 Dit keer is onze gast Bonnie Lia Sam die ons gaat meenemen in het leven en het muziek van. Oscar Pietersen. Oscar Pietersen, ja, geweldig, hartstikke bedankt. Maar voordat we beginnen, natuurlijk, uh, Bonnie, uh, vertel wat over jezelf eerst. Ja, dat zal ik zeker doen. Uh, ik ben dus Bonnie Lia Sam, geboren in Haarlem in 1966. Uh, Verhuis naar Amsterdam. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de Amsterdamse arbeidersbuurt De Pijp, okay, vlak bij het ja. Park tussen. Albert Klaap en Centuurbaan. Uh, Leuke jeugd gehad. En daar heb ik mij totaal gericht op de muziek. En okay. zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Woon je al lang in Zandvoort? Uh, ja, ik woon uh, nou, twee jaar in Zandvoort. Bijna twee, twee jaar. Okay. Dus over een paar maandjes ja. twee jaar. En uh, dat bevond mij zeer goed. We zijn begonnen met het nummer I Hear Music. Ja, je kunt dan natuurlijk horen dat Oscar daar zingt. En dat is uh, natuurlijk iets wat niet heel erg bekend is bij mensen. Hè, en zeker ja. ook niet bij jazzliefhebbers. Maar Oscar Pietersen heeft vooral in zijn beginperiode uh, een tijdje gezongen. Okay. In de stijl van Nat King Cole. Ja. En uh, Nat King Cole was een, uh, ja, een beroemde vocalist. Maar dat was een vooral ook een geweldige pianist. En Oscar Pietersen heeft onder andere zijn stijl ook uh, ja, te danken wil ik niet zeggen. Maar hij heeft wel zijn stijl... Uh, Beïnvloed Laten beïnvloeden, correct, ja, okay. inderdaad door onderonder Ned King Cole en in de vroege jaren 50 uh, is hij met zijn trio met bassist Ray Brown en gitarist Barney Kessel, heeft hij met dat trio veel opgetreden, ook, dus ook, ook als vocalist. Maar waarom is hij begonnen als zanger? Is... Uh, nee, hij is niet begonnen als zanger, maar omdat hij dat trio had in de stijl van Ned King Cole. Ned King Cole had ook een trio met alleen bas en gitaar, dus zonder slagwerk, zonder drums. Ja. En toen is hij daar gewoon uh, ook maar bij gaan zingen. En uh, dat album uh, waar dit nummer vandaan komt... dat is uh, Romance, de vocal styling of, Ned, of uh, Oscar Pietersen. Dus hij heeft in ieder geval één album gemaakt uh, met, uh, als, eh, als vocalist. Ja. later toen Netkin King Cole overleed... dan praat ik over, nou, ik weet niet uit mijn hoofd... ik denk 1965, misschien wel iets eerder... heeft hij een tribute to Netkin King Cole gemaakt. Een cd, of een plaat dan okay. eigenlijk. Ja. En toen heeft hij ook gezongen. Ah, en dat op... waren eigenlijk de enige keren, voor zover ik weet... dat hij echt in het openbaar, okay. zeker op plaat, gezongen ja, heeft. Ja, ja, ja, ja. Wat we moeten natuurlijk ook nog hebben over... Van, uh, hoe jij Oscar Pietersen bent tegengekomen of gevonden of zo. Hoe <laughs> jij door beïnvloed bent. Ja. Ja. Waarom Oscar Pietersen? Ja. ja, dat zal ik even uitleggen. Uh, ik ben begonnen als, uh, nou, als kind van een jaar of drie, vier, vijf... laten we zeggen vijf jaar. Mijn moeder had uh, een paar platen, klassieke platen... En ook mijn vader had een jazzafdeling, zeg maar. Alles wat niet klassiek was, okay, deed ja. mijn vader. En alles wat klassiek was, deed mijn moeder. Ja. We hadden een grammofoon uh, koffer thuis. Het was zo'n mono uh, koffer van grammofoon. Ja, die kende die. Ja. ja, en daar werden vroeger gewoon alle platen op gedraaid. En als ik dan in bed lag, dus in de na uurtjes... vanaf een uur of nou laten we zeggen acht, negen uur, s'avonds... Uh, draaide mijn moeder uh, haar platen, dus veel klassiek. Okay. Maar er was één plaat die daar ook uit... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uit Ja, bovenuitstak. Ja. correct. Dat zocht ik even. Uh, en dat was de uh, uh, Piano Style of Ned King Cole. Dat was dus Ned King Cole die speelde piano met een orkest, orkest van Nelson Riddle. En dus ik hoorde piano met strijkers voor het eerst. Ja. En dat pakte mij zo dat ik viool ben gaan spelen. Een paar jaar daarna. Viool bent gespelen? Ja, ik ben dus nou. begonnen als violist. Gewoon klassiek violist. Ja, klassiek, ik hoor. zie de link niet hoor. Tussen piano en... <laughs> de piano kwam ook veel later. Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, als violist begonnen. Vanaf ja. mijn pak B twaalfde jaar. Eerst vanaf mijn tiende... Gewoon op de Volksmuziek. Zoals Amsterdam. Algemene lessen gehad. ook Blokfluitspelen en dergelijke. En toen mocht ik een instrument kiezen. En omdat ik zo... Ja, verrukt was van uh, de strijkersklanken die ik op de plaat uh, kon horen. Oh, natuurlijk, ja. Heb ja. ik, heb ik uh, ja. Ja, voor de viool gekozen. Okay. Ja. Dus dat heb ik uh, zeker twaalf jaar gedaan, zo, tussen mijn tien en mijn twintigste. Maar in ja. de tussentijd, op mijn vijftiende, was het het idee dat ik naar het consortium zou gaan als violist. Oké. Okay. En ah. ik moest daarbij een tweede instrument spelen. Nou, ja. Mijn logica was, dan speel ik wel saxofoon. Dat had ik in ook bij elkaar gespaard, een saxofoon. <laughs> en mezelf saxofoon leren spelen, ook vier so, platen meespelen. Yeah. Ja, ja. En uh, dus dat vertel ik tegen die, uh, die directeur van die school. Ja. Ik zeg, nou, ik, ik heb een saxofoon, dus uh, laten we dat maar doen. Hij zegt, nee, dat kan niet, want als jij hier les gaat geven... Ja. En toen voelde ik al iets van, hoezo ga ik hier les geven? Ja. Denk, dat gaat hem niet worden. Nee. Maar goed, hij zei, van, als je les gaat geven, dan moet je in ieder geval je leerlingen kunnen begeleiden aan de piano. Oh, ja, dus ja, toen ben ja. ik inderdaad op piano, dus ik ga vanaf mijn vijftiende. En dat heeft misschien... Anderhalf jaar geduurd, die lessen. Ja. En toen zei mijn leraar van nou, we stoppen er maar mee. Want uh, je speelt niet altijd wat er staat. En je voegt dingen toe. <laughs> echt waar? Ja, echt waar. <laughs> maar het muzikale gevoel was zo dat ik dacht van nou, hier kan ook nog wel een nootje bij. Of, uh, <laughs> ja, dat hoort niet hè? Nee, uh, nee. Nou, eigenlijk wel. Dat, dat, dat hele klassieke repertoire is natuurlijk ja. ooit gewoon geïmproviseerd ontstaan. Ja. En dat iemand het dan heeft opgeschreven. Dat is wat anders dat anderen het konden vertolken. Ja, ja. Als tweede nummer gaan we Oscars Boekie beluisteren. En dan gaan we daarna daar wat verder over vertellen. Ja? Dat is prima. Oscar's Boogie. nummer? Ja, zeker. De zijn technische kwaliteiten zijn hier al behoorlijk uh, hoorbaar ja. en voelbaar. En de, de, zeg maar, het is een plaat uit, ik meen 1949, of nee, is nog zelfs jonger, 1945. De exacte opnamedatum is onbekend, want het is uh, oud materiaal wat uiteindelijk op een verzamelplaat is gekomen, voor ja, een hoog, verzamel cd ja. in het hele. Ja, ja. Maar ja. zo tussen 1945 en 1949 zou je moeten uh, denken dat het dus... Uh... Maar hij is niet bekend geworden door zijn boekieboekie, -boekie, toch? Nee, absoluut nee. niet. Nee, nee, zeker niet. Nee. Het is een mooi verhaal hoe die ontdekt is. Oké. Okay. Uh, het is net een sprookje, maar het is waar gebeurd. Oscar Pieters speelde toen met zijn toenmalige trio... in de Alberta Lounge. Oscar Pieters is trouwens een Canadees... Geboren augustus, nee 15 augustus 1925. Oké, okay, 25. Yes. Oh. Even voor de luisteraar om dat even helder te ja, hebben. Ook. Ja. Bijna 100 jaar geleden. Ja, zeker. Ja. Hij is helaas uh, ons ontvallen op 23 december 2007. Toen is hij overleden. Maar goed, om terug te gaan naar Oscars boekie. Uh, Oscar speelde dus in, met zijn trio in een soort, uh, ja, een, de Alberta Lounge in Toronto. Of in Montreal, geloof ik. Ja, in Montreal. En uh, er was een Amerikaanse jazz met de naam Norman Grants. En die had voor zijn uh, ja, promotie was hij in Canada, dus in Montreal. En zat in een taxi op weg naar het uh, vliegveld om weer terug te gaan naar Amerika. En op de radio speelde dus een trio. Dat was dus het Oscar Peterson trio. En hij vond dat zulke fantastische muziek. en zegt van... Uh, van wie is die plaat? Ja, tuurlijk. Ja. Aan, de, ja. aan de cab driver, aan de chauffeur. En die zei, nee, dat is geen plaat. Het is gewoon live uh, from the Albert, Alberta Lounge. Dus toen zei Norman Grants... nou, laat dat vliegtuig maar zitten. Rij me maar naar de Alberta echt, Lounge. Echt waar? Al ja. te gek. Ja, ja dat is echt een sprookje. Ja. Zeker. Ja. Ja. En uh, daar heeft hij uh, Oscar Pieters ontmoet... en gezegd van nou... Uh, misschien wordt het tijd dat je ook in Amerika is... Uh, Oké. Okay. Ja, uh, ja. gezien en gehoord wordt. Want hij was al wel door de muzici daar gehoord. De beroemde muzici zoals Count Basie, Duke Ellington, et cetera. Louis Armstrong, die waren al heel... Uh, oh, die kenden hem al. Ja. Die kenden hem al. Okay. Um, dus hij werd uitgenodigd om een jazz-at-the-philharmonic-concert bij te wonen in New York, in Carnegie Hall. En dat was op, precies te zijn op 18 september 1949. Toen werd daar ook zijn debuutoptreden uh, eigenlijk okay. verzorgd. Ja. Maar er was een probleem. Hij mocht natuurlijk niet werken als Canadees in Amerika. Dus ja. daarom hebben ze het als volgt opgelost. Norman Granz heeft hem gewoon in het publiek gezet. En na, het, na de pauze, dus het tweede ja, deel, ja. gedeelte van het uh, concert... Uh, sprak hij publiek toe van... 'Nou, we hebben hier een, uh, in, als gast een Canadese pianist. Fantastisch. En uh, die wilden we natuurlijk graag horen. Dus Oscar, kom maar op het podium. Oh, op die manier. Dus op die manier hebben ze dat ja. opgelost. <laughs> en uh, toen heeft hij dus een avond ja, optreden weggegeven. En Mensen indruk er... gemaakt op iedereen, ja. Ja, indruk ja, gemaakt. Okay, en ja. ook zijn grote droom kwam toen uit. Hij had altijd de droom om met bassist Ray Brown samen te werken. Okay. En dat werd toen bewerkelijkt. Eerst was Norman Grimes nog uh, van mening... dat Oscar dat als solo pianist moest doen. Mm -hmm. Maar hij, ja, hij wilde dat gewoon het liefst met een trio doen met bass en drums. Okay, ja. De drummer die op dat moment... Uh, meedeed dat was Buddy Rich die was helemaal uitgepeigerd van al het uh, concertwerk was die, wat hij die voor de pauze deed dus het werd een duo met bassist Ray Brown Oké. Okay. en ja. daar zijn ook opnames van alleen ik heb even gekozen niet voor de opname van 18 september maar voor een iets latere opname die in de studio is gemaakt puur om het feit omdat daar dat is gewoon een betere opname ja. maar het geeft wel weer qua feel, ja. Ja. wat het uh, ja hoe Oscar dan klonk in 1949 1950 ja, Oké. Okay. Dus dan gaan we nu naar luisteren, naar debuut? Naar debuut. debuut. Zonder, drummers. Zonder drummers. drummer. Zonder drummer. Drummerloze trio. Klopt, bassist is Ray Brown. Oké. Okay. ook weer een heel apart nummer ja ja zo ken ik hem eigenlijk ook niet nee nee, nee precies nee. en natuurlijk heel veel noten en heel veel ideeën die daar uit zijn vingers uh, glijden zeg maar mm -hmm. dat wordt in een later uh, in zijn latere carrière wordt dat al wat minder hè. dus dat ja. hele virtuoze snelle uh, heen en weer gereis over de toetsen dat komt natuurlijk vaker voor en dat is ook hoe de meeste mensen hem kennen ja maar uh, we komen verderop nog wel wat uh, wat wat zeg maar uh, ja ingetogen stukken stuk tegen. maar waarom vind jij hem dan zo goed? ik vind Oscar Pieters een, uh, goed om een aantal redenen. ten eerste de muziek is uh, in mijn, in, ieder geval in mijn optiek is muziek een kwestie van gevoel. het is een gevoelsbeleving. en uh, op het moment dat, uh, dat je zeg maar iets hoort wat je meteen raakt, ja. dan is het al verweven met jouw innerlijk, zeg maar met uh, ja dat klopt ja. ja, jouw innerlijke vibratie, zou ik het eigenlijk willen noemen. en uh, ik vind Oscar Pietersen zeer goed en zeer aangenaam natuurlijk om naar te luisteren, omdat ik dan gewoon kan zeggen dat het ook mijn persoonlijke feel uh, ja representeert. Uh, hoe zeg je oh, dat? Okay. Representeert. Ja, <laughs> ja. <laughs> hoe, uh, dus wat hij speelt, ja. uh, dat kom, komt één uh, op één overeen met wat jij, ja, wat ik willen. ben eigenlijk, wat ik voel. Oké. Okay, ja. ja. Niet alles hoor. daar moet ik even een logisch ja. Natuurlijk uh, ja. ja. ja. ja. Maar vooral het, het, het, het, de, de, de, de, de wat langzame stukken of de medium tempo stukken, die hebben voor mij echt een uh, ja. Het, dus, het raakt jou de muziek, hè? He? Ja, dat het raakt mij zeker. En ja, ja klopt. En vooral ook de, okay. de de de power, dus ja? de de energie. Het is vooral ook een energetische kwestie. Uh, ja, en dat kan zijn in een wat sneller nummer of in een medium tempo en swing nummer. Ja. En even buiten al het technische vertoon... Wat natuurlijk prachtig is. Maar ook zijn touché vind ik natuurlijk fenomenaal. Zijn uh, touché is een touch. Ja, hoe, je touch. De, hoe je de, de, de noten beroert. Ja, ja. Hoe, hij, hoe hij de vleugel ja. beroert eigenlijk. Ja. Ik praat altijd van totaal piano. Net zoals uh, John Cruijff het heeft over totaal voetbal. Oké, okay, leuk. Ja. Dat wil zeggen van links naar rechts uh, alles gebruiken. En in tegenstelling tot heel veel jazz pianisten Van zeg maar latere tijdsperk die zich echt concentreren op het midden van de, van de vleugel of de piano. ja. En eigenlijk niet veel, uh, ja, niet veel gebruiken om er, zeg maar, als solist nee. een soort orkestraal uh, geheel van te maken. Ah, okay. En dat komt omdat Oscar Pieters al klassiek geschoold is, klassiek is opgeleid. Oh, toch wel? Ja. Oh. ja. Je wil nog een nummer laten horen, I Got Rhythm, ook weer met dat uh, drummerloze trio. Ja, maar zeker, het zwingt de pan uit. Uh, dit is een van de eerste opnames van Oscar Pietersen met het nieuwe trio, of liever gezegd met het trio waar ook een gitarist uh, in werd aangetrokken. Uh, het was namelijk zo dat de bassist en de pianist dan ergens optraden, maar het was problematisch voor de eigenaren van etablissementen voor muziek. Die wilden voor dat veel geld, wilden ze uh, ja, toch wel een hele big band hebben eigenlijk. En toen zei Norman Grants, dus de manager mm -hmm. in de tijd van Petersen, van nou, uh, please yourself and add a third. Okay. Dus met andere woorden, trek nog maar iemand aan, dan kun je muzikaal jezelf veel beter op de kaart zetten en het ja. ook veel meer ja, uittrekken, zeg maar. Maar ik heb nog wel een vraag over, ja. je zei, uh, uh, mm -hmm. ze vonden het duur. Uh, hij kon er wel voor leven op dat moment al. Hij was al bekend. En, uh... Nou, nog niet, nog nee? niet bekend nog bekend in die zin uh, dat hij ook al uh, een grote ster geld. was. Nee, okay. Hij was een, een reizende ster. Okay. Maar ze hadden wel, uh, dat is ook het mooie van Norman Granz. daar kan ik zo wel iets over vertellen. Ja? Die vond dat zijn muzikanten, en dat mij even zo te zeggen zijn muziek, de muzicien mm -hmm, ja. die hij onder uh, contract had, moesten gewoon op eenzelfde manier betaald worden. Je had natuurlijk in die tijd, vooral in de jaren 50, had je natuurlijk ook de rassenscheidingen. En dat, uh, dat zwart in de VS op een andere manier werden behandeld dan blanke. En hij had zoiets van: nou, dat gaan we dus niet doen. Okay. En er wordt dus, uh, iedereen krijgt gewoon gelijk betaald. Blank of zwart, maakt niet uit. Iedereen krijgt ook de gelijke behandeling als het gaat om hotels, om, oh, om uh, transport. Ja. Ja. Hij zei altijd: van, uh, if you work with me, you go first class. Dus wat dat betreft is dat uh, <laughs> ja. een hele goede. Ja. Ja en dat, dat heeft hij ook uh, verdedigd dat moeten verdedigen, maar dat deed hij ook echt uh, heel fiers. hoe zeg je dat in het Nederlands uh, met verven ja, met verven, dus uh, hij week geen duimbreed als het dan anders zou moeten, volgens anderen en uh, dus om terug te komen op het feit dat ze met z'n twee waren mm -hmm. op een gegeven moment muzikaal gezien wilde Oscar nog wat meer, en toen zei Norman Grimes, nou dan trek je gewoon een derde ...muzikanten aan. Tuurlijk, ja. ja. En dat werd dus de gitarist... ...naar het voorbeeld van Nat King Cole... Het ...trio ja. van Nat King Cole. En uh, ja, op die, die wijze is dat nieuwe... trio ...Oscar, Oscar Petersen trio ontstaan... ...met uh, okay. ja. nog wel dezelfde ja. bassist Ray Brown... ...en Barney Kessel aan de gitaar. Ja, ja. En daarna... ...krijgen we nu uh, Alone Together uh, te horen... ...met gitarist Herb Alves. Alice. Herb, Herb Alice. Alice, ja. Zoals je net cool. zei, Ja, ja. Lang, rustig nummer, denk ik. Het is een relaxed nummer, zeker. Het is een middeltempo-nummer. Kun okay, je nog even terugkomen op Oscar Pietersen? Hoe zou jij zijn carrière willen omschrijven? Is hij andere muziek gaan maken? Is hij met andere mensen gaan spelen? Is ja, hij, ja? ja, hij is zeker met heel veel andere mensen gaan spelen. Met alle groten okay. grote van de jazz heeft hij al en opgetreden live op concertpodia. En ook in clubs. En ook veel platen gemaakt. Oscar Pietersen heeft meer dan 200 platen gemaakt. 200 in zijn carrière. Ja, ja. Ja dan, hoeveel exact weet ik niet, maar het zijn in ieder geval meer dan 200. Uh, nee, hij, is, hij heeft altijd uh, zijn muziek, zeg maar wat ik klassieke jazz noem. Hij is dus nooit een andere kant op gegaan: nooit de popmuziek of de rockmuziek of een andere soort nee, nee, muziekstijl. Fusion of, ja. of ja. funk of wat dan ook. Hij is altijd trouw gebleven aan zijn, uh, ja, zijn jazz-manier van spelen. En. Uh, maar hij heeft inderdaad met de grootte van de jazz samengewerkt, dat klopt. En heeft hij veel invloed gehad, denk je? Uh, hij heeft op een aantal pianisten zeker invloed gehad. Die zijn ook door hem geïnspireerd. Ik noem maar aan bijvoorbeeld uh, de Jamaicaanse pianist Monty Alexander, is daar een groot voorbeeld van. van hij heeft wel grote... invloed gehad, ja. Hij ja, heeft wel okay. invloed, zeker, zeker. Ja, ja. Alleen dat werd nooit erkend of niet vaak erkend en zeker niet door critici die vonden dat hij te veel op effectbejag uh, bezig ja? was. Okay, met, top, dat, ja. met dat snelle vingerwerk, als het ware. Ja. En, maar goed, dat is gewoon een vocabulaire van hoe hij zijn muziek tot, uh, ja. uh, voor zichzelf ook vorm heeft gegeven ja, in okay. al die tijd. En onterecht werd ook beweerd, en misschien nog steeds, dat hij geen school heeft gemaakt. Dat hij niet veranderd is in zijn stijl. En dat is niet helemaal waar. En dat, is, dat getuigt natuurlijk alle opnames die we vanaf kunnen beluisteren. Ja. En uh, daar komt nog meer aan en daar zal het zeker hoorbaar zijn. Oh, Oké. Okay. Maar vertaalt uh, het eens dus in woorden? Hoe is zijn stijl veranderd? Uh, nou, zeg maar, de, laten we bij het begin beginnen. Ja. Uh, eerst klassiek, toen vooral veel Boogie Hoogie. Ja. Uh, toen heeft hij zijn stijl meer laten inspireren door pianisten zoals Nat King Cole en ook Teddy Wilson. Dat is ook heel belangrijk geweest. Dus dat het wat meer, dat er wat minder noten gespeeld worden en wat meer op de, de swing, zeg maar. Ja. Dus dat ja. het, uh, less is more eigenlijk, dat concept. Ja. En dat kun je ook uh, zeker in het, uh, ik denk in het volgende nummer, zeker horen. Ja. Waar die ook uh, Ben Webster begeleidt. De oh, Noorse Frans yeah. Ben Webster. Ja. En daar uh, is hij eigenlijk alleen maar als begeleider aanwezig. Ja. En uh, ja, op een zeer. Uh... Oké. Okay. <laughs> dus dat hoor je wel inderdaad. Je hoort hem uh, toch wel veranderen. Eigenlijk. Ja, ja, precies. Hij, hij groeit wel. Ook ja. En hij past zich ja. ook aan aan de solist. Dus welke solist hij begeleidt, ja. daar, daar past hij zich ook in aan. Oké, okay, dat is goed, ja. ja. ja. ja. Dus het is, het, is, het is geen egotripper die vindt dat hij alleen maar gehoor, gehoord moet worden. Nee. Op het nee. moment dat hij in een groep speelt... en zeker als het een groep van iemand anders is... of dat hij een ja. vocalist of ja. een instrumentalist begeleidt... dan neemt hij gewoon heel veel gas terug. En dan is hij dienend okay. aan de muziek ja. van die solist. Ja, dan is hij dienend inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Hij heeft natuurlijk ook invloed op jou gehad... Ja, zeer zeker. Absoluut. Ja, en uh, daar heb ik nog wel een, een paar mooie verhalen over. Maar laat ik beginnen met het feit dat ik uh, als violist eigenlijk uh, verliefd werd op de piano. Ik ja? had, uh, toen ik in Amsterdam woonde, ik, dus vanuit de pijp gingen we verhuizen naar Amsterdam-Zuid. Om precies te zijn de Herculesstraat. En mijn bovenbuurman was Nico Bunink. Een, op dat moment redelijk bekende jazzpianist in het Nederlandse circuit. En uh, die had een, uh, zijn, uh, hoe noem je zo zeggen dat, uh, attic room, attic, uh, zolderkamer, ja. Zolder, zolder ja. Zijn ja. zolderkamertje lag tegenover mijn zolderkamertje. Dus als ik mijn vioollessen ging instuderen, ja. dan hoorde ik hem piano spelen okay. van de twee deuren. Ja. En dan stopte ik met vioolspelen en dan ging ik aan de deur luisteren, wat hij allemaal aan het uh, harmoniseren was. En ik weet nog wel, het allereerste nummer wat mij raakte was... Uh, ...Someday My Prince Will Come. Dat speelde hij echt ook een <laughs> beetje... ...bleek later de Oscar Pietersen-stijl, zou ik maar zeggen. En ik, toen wist ik nog helemaal niks van Oscar Pietersen af. En toen ben ik mij... Uh, ...ja... ...echt gaan verdiepen in, in jazzmuziek... Uh, ...wat pian pianisten betreft. Oké, okay. ja. Yeah. En hoe ik op Oscar, Oscar Pietersen ben gekomen, dat ging als volgt. Uh, ik heb op school, ik, ik heb op mijn vrije school gezeten. Ja. En daar waren ook Sint-Nicolaas markten, waar iedereen wat, verkoopt, uh, wat, uh, ja. wat kon verkopen of een, een, een act uitvoerde. Ja. En met mijn klas uh, ja, hadden we een soort uh, theatertje in een lokaal ingericht. En ik had een goochelact. Hm. Ik goochelde met ballenkaarten, touwen, alles, kranten, kaarten, oh, noem ja, ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen 15. 15, oké, okay. ja. ja. ja. En uh, ik wilde daaronder zo'n relaxed muziekje hebben van een trio. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik toog naar uh, de, de platenzaak Concertal in Amsterdam, Utrechtse straat. En uh, ging daar schooltijd platen luisteren. Ja. En toen stuitte ik op een platenhoes met de drie heren die breed lachend aan het musiceren waren. En toen dacht ik van, nou, dat zou wel eens wat kunnen zijn. Dus ik zette die plaat op, deed de koptelefoon over mijn oren en ik werd... Uh, ja, I was flabbergasted. Ik werd weggeblazen ja. van wat ik hoorde. Ja. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Okay. Uh, dat was de eerste kennismaking met Oscar Pieters. En eigenlijk in Concerto. En ik heb daarna... Uh, het, trouwens, de, de plaat werd nooit gedraaid tijdens mijn goochel. Ik vond er was geen pick-up aanwezig. Dus een leraar had... <laughs> dat kon niet. Dat kon niet. Dus een leraar heeft <laughs> uiteindelijk nog... Uh, ...snel mij aan de piano begeleid. Okay, yeah. Maar ik had de plaat wel in yeah. huis... ...en ik heb daar toen ook met mijn viool... Uh, yeah. ...meegespeeld omdat uh, ja, ...à la improvise natuurlijk... ...om die muziek mij eigen te maken. Yeah. En veel, uh, ja, veel later ben ik... ...toen ik uh, inderdaad vanaf mijn vijftiende... ...pianoles kreeg op de muziekschool... Mm -hmm. ...ben ik ook gaan proberen om dat een beetje na... ...en mee te spelen. Oh, okay. ja. En dat gaan we nu horen? We gaan, wat we nu gaan horen is eigenlijk... Ja. ...dan gaan we ietsje verder... Dat, ...dan ben ik al redelijk... Uh, ...bedreven in het jazz spel. Ja, oké. Okay. Het <laughs> uh, jazz-pianospel... Uh, ...wat ik uiteindelijk ben gaan doen... ...dat komt voort uit het concert van Oscar Pieters in, ...in Tuschinski. En ik was helemaal vol van de muziek die ik gehoord had. Dus ik was meteen achter mijn... Uh, ...klavinova, met digitale piano gekropen... ...om in ieder geval een poging te doen... ...om datgene wat ik gehoord had... ...te vertalen naar uh, klanken. Ja, ja, ja. Maar goed, in, ik speelde nog geen... ...no jazz, dus ik had zoiets van... Nou, ...dat komt allemaal wel... Maar ik was wel, uh, het vuurtje ging al branden, dus ik was wel helemaal. Ja, uh, ik was toen al helemaal in het besef dat ik gewoon jazzpinist wilde worden. Oh, te gek. Het grote voorbeeld Oscar Pieters. Het grote de... voorbeeld Oscar ja, ja, Pieters, dat ja, was mijn sound, en dat was, ja, mijn geluid, ja. en dat was mijn geluid, en dat was mijn feel ook. Dat raakte jou. Dat ja, raakte ja, mij. Ja, ja, en ja. ik dacht, nou, als ik dan doorga met die muziek, dan wil ik het op die manier doen. Ja, te gek. Vergelijkbaar. Ook, ja, ja, ja ja Dus ik heb op een gegeven moment, een uh, paar dagen daarna, gewoon affiches gemaakt. Met oproep aan bassist en gitarist om zich te, bij mij te melden. Voor het uh, uh, opzetten van een eigen trio. Zonder enige ervaring. Zonder denk enige uh, echte ervaring, ja, ja. ja precies. Ja. Te gek. En uh, ik had wel ervaring in een ander metje in, in het theatermuziek metje maar dat was ja. natuurlijk totaal anders. Ja. In 1992 uh, heb ik uh, mijn eigen trio opgericht. Ja. Het Bonnie Lia trio met... Bassist Peter Björnelt de Deense bassist Peter Björnelt en de Engelse okay. gitarist Michel Etienne oh. en toen hebben we een demo cd gemaakt waar Lullaby of Birdland okay. een, een, ja, een nummer van was en daar gaan we nu naar luisteren ja. Wanneer is dat ja. nummer nou uh, gemaakt? Lullaby of Birdland. Ja? Dat is uh, van George Shearing, een andere jazz. Nee, wanneer? Ja. Over in, in ja. 1995 is het oh, Dus je gemaakt. had drie jaar ervaring. Ja. Dus je bent ja, in begonnen ja. en dat drie jaar toch die cd gemaakt. Ja. Ja. Ik heb mijn ervaring opgebouwd uh, in hotels, restaurants en andere plekken waar muziek gevraagd werd. Ja. En uh, ik ben op een gegeven moment hotels gaan bellen vanuit De Gouden Gids... Toen de tijd had je natuurlijk de gouden gids. Ja, nog geen internet. Nee, klopt. <laughs> en uh, nou, ik, heb, ik had ze allemaal al gebeld. En niemand zocht een pianist. Dus ik denk, nou, laat dat maar zitten. Dan ga ik wel wat anders doen desnoods. Ja. Zo ver was ik al. Toen had ik één hotel nog niet gebeld. Dat was het Apollo Hotel, in Amsterdam-Apollolaan. En ik belde en ze zeiden, nou, ik bel precies op het juiste moment. We hebben net een vergadering gehad. Maar we gaan een afternoon tea uh, houden op, elke zaterdag en zondag... voor de duur van ongeveer negen maanden. En dan willen wij een pianist mee hebben. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ze vroegen wel eerst aan mij, heeft u een smoking? Ja, die had ik al eerder gekocht. <laughs> smoking. Ik hou ervan om in ieder geval uh, netjes uh, voor de dag te komen. Ja, dus dat, ja. dat was al binnen. En toen heb ik uh, ja, zeg maar even proef gespeeld voor de directeur... en de mensen die daar al werkten. En die vonden het uh, prima. En uh, toen werd ik, aange ik aangenomen. Terwijl ik nog maar vijf nummers kon spelen allemaal in C. In de toonsoort C. <laughs> maar ja, dat moet je dan gaan verhullen... Want Drie kwartier spelen na vijf, zeg maar vijf nummers in CDB, ja, ja, ja. en CD ben je na pak hem een kwartier al klaar. Ja. Dus dan begin je gewoon opnieuw. Maar dan begin je niet met, met de melodie, maar dan, ja, dan improviseer je maar wat eh, als ja. inleiding tot hetzelfde nummer. Maar dat en, is echt het jazz yes, natuurlijk hè? Improviseren en eh, ja, ja, dat onze, dat onze, klopt. de melodie oppakken en daar maar. Ja, en, en daar ook op een andere op manier, beeld gaan. Ja, ja en ook, daar ook op een andere manier mee omgaan. Dus ja. je kunt het op één manier spelen. Maar je kunt ook zeggen van nou. Ik, uh, ik maak er een tango van, of, of iets anders, of ja, een of een swingnummer. Ja, ja, ja, ja, Daar ben je dan ja, vrij in. Ja. Dus je had inderdaad ook een drummerloos trio. Ja, yeah? dat, klopt, dat klopt. En uh, ja, dan moet je zo goed op elkaar ingespeeld zijn. En uh, wij waren dat op een gegeven moment, zeer zeker. En ik heb ook altijd wel een, een trio willen hebben met slagwerk. Maar dat is pas veel later, is dat een keer. Uh, ja voorbijgekomen in mijn muzikale uh, aanpak. Mijn aanpak. Okay, yeah. Maar Oscar Peterson heeft ook uh, op een gegeven moment... de gitarist vervangen dat, door de drums, door uh, een drummer. Mm -hmm. En dat kwam omdat gitarist Herb Ellis op een gegeven moment... moe was van het vele toeren en op een gegeven moment het niet betrok. Yeah. En toen heeft Oscar Peterson gezegd... nou, ik kan geen betere gitarist dan Herbie vin uh, vinden. Dus ik uh, vervang het gewoon door een, uh, een drummer. Okay, yeah. En toen kwam uh, de drummer Ed Thickpen... Die werd toen de drummer van het Oscar Pietersen trio ja. Waarbij ze ook veel solisten begeleiden. Vele platen maken. En waaronder ook met uh, mijn favoriete tenoord Ben Webster. Okay. En, uh, en daar gaan we nu een nummer van uh, horen. Ja, dat nummer heet In the We Small Hours of the Morning. Ja. Ik hoor en hij is echt dienend inderdaad aan Ben Wester ja. in dit nummer. Ja, ja behoorlijk. Ja. Dat moet ook. Hè. Als je goed muzikus bent, dan luister je naar met degene krijg. met wie ja. je samenspeelt. Ja. En geen ja. ego-tripperij, dus dat is alleen maar... Uh, Nee, zeker dat, niet. Uh, dat is het kenmerk nee. van echte echt uh, muziek echt. Een echt artiest. Ook van jou. Ja, van mij ook. Ik luister ook. Ik ga ook niet overal doorheen uh, nee, nee, nee. zitten spelen. Als het niet hoeft. Er kwam net nog een vraag bij me op. Ik denk, uh, met een drummer is dat uh, anders spelen dan zonder een drummer? Ja. Bijvoorbeeld qua versterking is het ook heel anders en zo, hè? Ja, dat klopt. Het, het, het mooie van het met een gitaristwerk is dat dat natuurlijk een, een slaginstrument kan zijn, maar ook een melodieus instrument. Dus, een, ja, de, okay. dus dat je dat is ook waar, een ja. Ja. melodieën kunt spelen, ja. akkoorden, dus dat je een heel andere sfeer maakt. Een drummer die geeft, uh, ja ik wil niet zeggen het ritme aan, die, die, en dat is het ook een beetje... Ja, dat is het ritme. En, uh, ja, de precies. En, ja, ja, ja, ja. <laughs> dat klinkt een beetje... Ja. He, als het, of, als we een drummer alleen maar head de drummer nee, het ritme aangeeft. Een drummer doet natuurlijk ook meer. veel meer. Ja, ja. En een zeer goed jazzdrummer kan ook een verhaal vertellen... achter zijn, uh, zijn kit, achter zijn drumkit. Zeker, ja. ja. En ja, Ed Thigpen is zo'n drummer... die vooral ook met de brushes fantastisch overweg kan. Oh, ja. En, uh, ja. ja dat vind ik ook wel een beetje jazzding, met die brushes. Dat is puur jazzding, ja. Ab, ja. absoluut, absoluut. Ja, ja, ja, ja. klopt. Ja, ja. Iets wat helaas tegenwoordig nauwelijks meer... Uh, ja, horen is bij jazz drummers. De meeste mappen ja. er flink op los met de sticks. Ja, klopt inderdaad. En dat vind ik jammer. Ja, maar goed, dat is, uh, ieder zijn, uh, ieder zijn het is een ieders een ding. Maar je smart. hoort eigenlijk niet meer veel uh, jazz trio's eigenlijk, hè? Nee, dat is nee. inderdaad uh, een beetje vergankelijk geweest, ja. Ja. ja. En zeker niet in de stijl, in de klassieke jazz van onder andere Oscar ja. pieter en net King Cole, et cetera. Ja. ja. ja. is Clark Terry. Ja, zeker. Die heeft ook gespeeld bij... Uh, Absoluut, absoluut. Ja. En uh, we gaan nu luisteren naar Clark Terry met Oscar Peterson Trio naar het nummer Mac the Knife. Dit was het eerste uur over Oscar Peterson. Na het nieuws en reclame gaan we door met het tweede uur van VNVM over Oscar Peterson.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 這個…這個…